Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen lijken steeds meer moeite te hebben zich aan de coronaregels te houden. Dat zeggen de mensen van het zogeheten coronagedragsunit bij het RIVM. Volgens hen komt dat omdat de coronacrisis lang duurt en het kabinet te weinig perspectief biedt. Deze student herkent dat gevoel, zei hij eerder bij vandaag. Ja, het is toch wel lastig dat je niet zoveel mensen kunt ontmoeten, dat je geen nieuwe contacten aan kunt gaan, juist in de fase van je leven waarin dat heel belangrijk is. De hoogleraren van die gedragsunit vinden dat mensen meer inspraak moeten krijgen in het coronabeleid. In een loods in Veghel in Brabant is een drugslab opgerold. Iemand rook een chemische lucht en schakelde daarom de politie in. Toen agenten een kijkje gingen nemen, ontdekten ze uiteindelijk midden in een woonwijk een drugslab. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En de Marsrobot Perseverance heeft het eerste geluid van Mars ooit opgenomen. NASA liet het vanavond aan de wereld horen. Het is een soort windvlaag. Ook werden er videobeelden van de landing vrijgegeven. Winkeliers zijn de lockdown zat en dreigen volgende week hoe dan ook open te gaan. Dat schrijft persbureau ANP. Zij hebben meegekeken in WhatsApp-groepen met ondernemers. Ook Harry uit Klazinaveen gaat de deuren openen. Kijk, in onze regio geldt dat wij gewoon heel burgerlijk gehoorzaam zijn. Ik bedoel, alleen dit heeft niets meer te maken met of je de wet betreedt of dat je buiten de wet gaat... Dit is niet omdat we dat willen, omdat we moeten. We hebben geen keus. Morgenavond is er weer een coronapersconferentie. Misschien maken premier Rutte en minister De Jonge dan bekend... dat winkels open mogen voor winkelen op afspraak. Het weer nog. Het koelt vannacht niet verder af dan 6 graden. Morgen weer veel, veel bewolking, maar ook wat zon tussendoor. Het wordt 14 tot 18 graden. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap.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 Volume pop up the volume desk when the drum beats go like this I'm the yeah pop up the volume pop up the volume pop up the volume dance. The a good guy, but you never know. There's a much of mood you baby. You go just take it slow, my baby. Some of me, I'm more. He better than the but you wanna see me more, my darling. But we it before. On Nemo to the Can kinda better than your boy, my baby. Mommy is Diva, Mommy is a star. Can you double R, make a wish? Say a baby girl, I'm say it girl, I'm a baby girl, I'm cloud, baby girl, a girl, I'm a baby like they're glowing baby the dark. a like girl, angel, baby girl, a I'm baby I'm baby girl, baby girl, I'm I'm baby girl, baby girl, I'm going to the culinary I'm spending all that money that I'd like to see. Vroeger was Freddie nog a band. I was on a mission and I like to see a bandit. She was with a jongen on vacation But I won't even shirk as a jongen's balance. Schat, I'm loving with your hands. All about my motherfucking peace. Dus hou je adem niet maar in, en zie je... Oh, yeah. Mm -hmm. Yeah. <laughs>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 now just the fucker sell escape in a lockdown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 Ik ben je verleden, je stretcht Ik wil dat je goed begrijpt. Ik doe wat ik doe altijd. Jongen, ik ben op de moeite, de lijkt aan. Jongen, dit is doe altijd. Voor de familie die bloedt met mij. Doe ik wat ik doe altijd, doe altijd. 106.9 CFM